11 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Israël is het Hoge Rechtshof al sinds het middaguur bijeen... om te bepalen of de gevangenenruil van morgen kan doorgaan. Er zijn vier petities ingediend tegen de ruil... waarbij bijna 500 Palestijnse gevangenen worden uitgewisseld... tegen de Israëlische militair Gilad Jalit. Onder de tegenstanders zijn veel nabestaanden van slachtoffers... van aanslagen door Palestijnen. Ze vinden dat er geen Palestijnse terroristen mogen worden vrijgelaten verwacht wordt dat het hof hun verzoek zal afwijzen. Dat gebeurde tenminste bij soortgelijke pogingen in het verleden. De gevangenenruil begint morgen in alle vroegte. Eerst wordt Shalit aan de Israëliërs overgedragen... vervolgens worden 477 Palestijnen vrijgelaten. Over twee maanden komen nog eens 550 Palestijnen vrij. Topman Gourjon van Air France KLM stapt op. Dat is bekendgemaakt na een lange dag van overleg in Parijs. Details over het terugtreden van Gourjon zijn niet bekendgemaakt... maar het hing in de lucht. Air France KLM kant met tegenvallende resultaten... en Gourjon had volgens Franse media... een conflict met bestuursvoorzitter Spinetta. Die krijgt nu samen met oud-KLM-topman Leo van Wijk... tijdelijk de leiding over het bedrijf. Na een herstructurering moet in 2013... de opvolger van Gourjon aan de slag gaan... Wie dat wordt is ook vandaag bekendgemaakt, de Fransman Alexandre de Juniac. Hij was onder meer chefstaf van IMF-topvrouw Lagarde toen hij minister van Financiën was. President Sarkozy staat positief tegenover het Nederlandse voorstel voor een aparte eurocommissaris die toeziet op naleving van begrotingsregels. Premier Rutte zei dat na een gesprek met Sarkozy in Parijs. Volgens Rutte is de Franse president het met hem eens dat er beter toezicht moet komen. De twee spraken ook over mogelijke financiële steun aan noodleidende banken. Volgens Rutte is hulp voor banken uit het Europese noodfonds een laatste redmiddel... en moeten landen daar afzonderlijk mee instemmen. Eerder deze maand was Rutte bij de Duitse bondskanselier Merkel. Die noemde het voorstel voor een eurocommissaris voor begrotingsdiscipline een zeer interessant idee. KPN kampt sinds vanmiddag 1 uur met een landelijke e-mailstoring. Door problemen met de server was het e-mailverkeer... van ongeveer 375.000 mensen vertraagd of helemaal niet mogelijk. Inmiddels is het probleem bij de meeste mensen verholpen. KPN zegt dat er iets mis was met de software. Het bedrijf verwacht dat de storing op de mailserver... voor middernacht helemaal wordt opgelost. De politie heeft een derde verdachte opgepakt... voor de moord op vastgoedhandelaar Willem Enstra. Het is een man van 27 uit Alkmaar. Eerder vandaag maakte de politie de arrestatie bekend van de andere twee verdachten. Dat zijn een andere Alkmaarder en een 47-jarige Rus. Hiervan wordt verdacht dat hij de schutter was. De twee Alkmaarders zaten eerder ruim een jaar vast voor betrokkenheid bij de moord op Enstra. Die werd in 2004 voor zijn kantoor in Amsterdam doodgeschoten. In Jemen is het voor de derde dag op rij tot zware gevechten gekomen. Vandaag vielen bij protesten tegen het regime van president Saleh... zeker 18 doden en tientallen gewonden. De gevechten van de afgelopen dagen behoren tot de zwaarste... sinds de protesten acht maanden geleden begonnen. Het leger aan de ene kant en demonstranten en jemenitische stamleden... aan de andere kant bestoken elkaar met raketten en mortieren. De betogers eisen het aftreden van president Saleh. Die heeft geregeld gezegd dat hij aftreedt... maar tot nu toe is het daar niet van gekomen. Een bedrijf in Heerlen dat zonnepanelen produceert... moet een derde van het personeel gedwongen ontslaan. 90 van de 280 mensen verliezen hun baan... omdat het bedrijf stopt met de massaproductie van normale zonnepanelen. Het bedrijf Soland Solar gaat zich toeleggen... op de productie van speciale zonnepanelen... die veel meer elektriciteit per vierkante meter opwekken... en er mooier uitzien. De productie van gewone zonnepanelen is volgens het bedrijf... onder druk komen te staan door concurrentie uit Azië.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 PSV kan tot de winterstop niet beschikken over Erik Pieters. De International moet worden geopereerd aan een breuk in zijn rechtervoet... en kan daardoor drie maanden niet voetballen. Pieters liep de breuk zaterdag op in de wedstrijd van PSV tegen FC Utrecht. Door de blessure mist hij ook de oefenwedstrijden van het Nederlands Elftal... volgende maand tegen Zwitserland en Duitsland. Dan nog het weer. De bewolking neemt toe. Vannacht gaat het regenen. Morgenmiddag klaart het vanuit het noordwesten wat op. Het wordt vannacht 10 en morgen 13 graden. Aan zee staat dan een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Ook woensdag en donderdag is het herfstig. Daarna wordt het wat rustiger. Dit was het NOS-journaal. Onschuldig flirten? Maak nu gratis je profiel aan op SecondLove.nl.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 Meld je aan op zesminuten.nl van de Nederlandse Hartstichting. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette.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 Ik hoorde er idealistische betogen over duurzaamheid, geweldloze communicatie en dat geluk in de verbinding tussen mensen zit. Toen nam ook ik de megafoon ter hand en zei dat je met idealisme alleen geen greep krijgt op die waanzinnig ingewikkelde financiële sector. Onderzoek de feiten, betoogde ik. Prompt kende ik mijn nederige plaats. Ik was de enige die geen applaus kreeg. Ja, Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Met het komend uur een klein uitstapje naar de popmuziek van R.E.M. en UB40. Twee bands vandaag in het nieuws. Koert Lindeijer legt bij ons uit hoe Kenia zich verdedigt tegen de islamitische El shabaab militie En we beschouwen met Robert Dijkgraaf natuurkundigen die een eeuw na een beroemde Solvay-conferentie in Brussel deze week in hetzelfde Hotel Metropool bijeen zijn. En Robert Dijkgraaf is een van hen. En dan zijn er 19 jonge wetenschappers van allochtone herkomst... die vandaag ieder 200.000 euro kregen om te promoveren. Een van hen, Moktaba Abdulroda, is in het oog te gast. En hij vertelt wat dat voor hem betekent. Kort voor 12 uur hebben we het over de Gold Rush in Nijverdal. 110 jaar geleden. En helemaal tegen 12 uur gaat het over de gevangenruil in Israël. Want die gaat rond middernacht gaat die plaatsvinden. Maar we gaan nu eerst naar het nieuws van vandaag... Maandag 17 oktober. Ja, we hadden ons er zo op verheugd. Aankomend weekend zou alles goed komen. Dan vindt de Eurotop plaats waar de schuldencrisis tot een voorspoedig einde zou worden gebracht. Maar helaas, de Duitse minister van Financiën helpt ons uit de droom. Aan het eind van deze top zal de definitieve oplossing nog niet op tafel liggen. Je bent niet aan het wochenende, bij, bij het treffen der de staats en aan zondag en bij het treffen der finansminister aan vrijdag en zaterdag die endgültige oplossing hebben. Dat is een behoorlijke teleurstelling. Want eerder zeiden verschillende landen van de G20 nog dat deze top beslissend zou worden. Ook premier Mark Rutte hoopt op een grote doorbraak. Maar hij neemt nu ook genoegen met een kleintje. We moeten er alles aan doen om van zondag een succes te maken. Kijk, of het zondag allemaal rond is, dat durf ik niet te garanderen. Maar ik denk wel dat we zondag een grote stap zetten. Eén succesje haalde de premier wel binnen. Op bezoek bij de Franse president Sarkozy hield hij een vurig pleidooi voor de nieuwe eurocommissaris. Die zou de macht moeten krijgen om begrotingsdiscipline binnen de eurozone af te dwingen. En Sarkozy liet doorschemeren dat hij daar wel wat voor voelde. Uiteraard moet je dat uitwerken en met welke precieze randvoorwaarden je dat belegt. Dat moet natuurlijk allemaal nog geregeld worden. Maar op zichzelf ziet hij dat ook zitten. Ondertussen kwam de economische malaise voor sommige mensen heel dichtbij. Philips snijdt opnieuw in het personeel. Het bedrijf moet sneller worden, simpeler. Beter kunnen reageren op de markt. Al dus bestuursvoorzitter Frans van Houten. Wij willen graag meer investeren in innovatie en, uh, en uh, verkopers... zodanig dat we uh, die orders kunnen, kunnen vinden en, en nemen. Uh, en daar hoort dan bij dat we uh, ruimte creëren voor die investeringen... door het verminderen van de overheidkosten. Ja, en die verminderde overheid blijkt te bestaan uit 4.500 banen wereldwijd. En dat levert 800 miljoen euro op. Het personeel blijft er kalm onder. Ze zagen het aankomen. Het is al een tijd terug aangekondigd dat er wat zou gebeuren op dat gebied. En nu wordt er duidelijkheid verschaft. Maar daar denkt niet iedereen hetzelfde over. We weten de aantallen, maar we weten nog niet precies... wat die plannen nu echt betekenen. In Nederland verdwijnen 1400 banen bij Philips. Dat is een tiende van het personeel. De moord op Willem-Enstra. Die blijkt een internationale aangelegenheid te zijn geweest. Justitie in Amsterdam maakte bekend dat een 47-jarige Rus is aangehouden... Hij zou de trekker hebben overgehaald. De Rus werd gevonden na gedegen sporenonderzoek. Naam, toenaam, deze persoon is verbonden met deze sporen... is dus op de plaats licht geweest. En zeker kunnen we aanmerken als moeilijke schutter. In Altmaar werden nog twee andere mannen gearresteerd. Het Openbaar Ministerie gaat er overigens van uit... dat de Rus niet zelf op het idee is gekomen om Enstra te vermoorden. We hebben toch wel de sterk de indruk dat hij niet voor zichzelf werkt... en dat er nog wat mensen omheen zitten. Dan valt al snel de naam Holleder. Die heeft Enstra afgeperst en zit daarvoor vast. Maar het OM houdt daarover de lippen nog even op elkaar. Elke speculatie in de richting van een opdrachtgever... met naam en toenaam, die, die hou ik verder van mij. Een nieuwe campagne van Veilig Verkeer Nederland... bedoelt om ervoor te zorgen dat u de aandacht bij het verkeer houdt. Volgens VVN-voorzitter Carla Peijs bent u namelijk van alles aan het doen... terwijl u eigenlijk op de weg moet letten. Ik heb wel eens mensen gezien die zitten zich op te maken... en die zijn dan aan het bellen en die hebben thuis de kinderen... en die winden zich op. En het is allemaal niks, het is allemaal niks want het haalt allemaal de aandacht voor het, uh, voor het verkeer weg. Veilig Verkeer Nederland trekt de kar niet alleen. Verschillende bedrijven hebben toegezegd dat ze meewerken. Zo verbiedt bijvoorbeeld Exxon Mobile SO... zijn personeel voortaan in de auto te bellen. En iedereen doet mee... Ook de bestuursvoorzitter. Het verkeer is zoveel eisend van de chauffeur. Zeker het verkeer op de grote wegen rond de steden. Dat ja, bellen hoort daar gewoon niet bij. Dat doen we toch allemaal? Nee, in de auto niet. Echt niet? niet? Helemaal niet. Ik ook niet. U belt al, ja, maar u is de chauffeur. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, dan gaan we naar de krant van morgen. Uh, kranten werden gelezen door Ewout de Jong. Uh, veel spectaculair, echt nieuw nieuws. Het, uh, het is een beetje herfstvakantie, maar ik, uh, ik heb mijn best gedaan. De eurolanden, het onderwerp is al ter sprake gekomen. Die zijn zich volgens trouw aan het indekken voor de EU-top van komend weekend. Zo probeert Nederland de Europese collega's over te halen ook besluiten te nemen over strenge regels in de toekomst. Gehandhaafd door een eurocommissaris. En Duitsland, u hoorde het al eerder, probeert de hooggespannen verwachtingen te temperen. De Griekse regering vecht intern uit hoe snel de bezuinigingen moeten gaan. Komend weekend moeten de euroleiders het dus met elkaar eens worden. Er worden besluiten verwacht over de positie van Griekenland... het Europese steunfonds, de banken... en over de toekomstige regels waar eurolanden zich aan moeten, aan moeten houden... op straffen van boetes. De Nederlandse regering vindt dat niet alleen een slechte begroting... maar ook bijvoorbeeld hoge werkeloosheid en hoge schulden... moeten worden afgestraft. Morgen hierover meer in trouw. Webbeveiligers draaien overuren, meldt Spits. Onder meer door de vele problemen bij overheidswebsites melden IT-bedrijven een sterke toename in het aantal beveiligingsopdrachten. Ook bedrijven kloppen vaker aan bij IT-beveiligers. Kennelijk hebben de problemen rond DigiNotar en Lectober geholpen. Lectober? Ja. Yep. Dat is een initiatief van de site webwereld.nl. Wie maakt deze maand elke dag een beveiligingslek van een website openbaar? Die Lectober maakt deze maand elke, elke dag een beveiligingslek van een website openbaar. IT-beveiligers denken dat ze mede daardoor meer werk hebben gekregen. Maar ze staan er ambivalent tegenover. Ze zien liever dat de webwereld het beveiligingslek niet openbaar maakt... maar aan het betreffende bedrijf meldt. Pensioenfondsen bakken leien achter de schermen met de Nederlandse bank... over een dreigende grootscheepse korting van de pensioenen. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Als de rente tot eind dit jaar laag blijft... wil de Nederlandse bank hard ingrijpen... om de dekkingsgraad van de fondsen op peil te houden. In september bleek al dat bij bijna de helft van de pensioenfondsen... een dekkingstekort bestaat. De maatregelen van de Nederlandse bank kunnen neerkomen op premieverhoging... of korting van de pensioenen. De pensioensector dringt aan op verzachtende maatregelen. De fondsen hebben nog tot 2013 om orde op zaken te stellen. Een recordaantal mensen stapt volgend jaar over op een andere zorgverzekeraar. Dat staat in het Nederlands Dagblad. Prijsvergelijker Indipender heeft berekend dat 1,6 miljoen mensen zullen overstappen. Ze zijn op zoek naar een betere, maar ook vooral goedkopere zorgverzekering. De oorzaken zoekt Indipender dus bij de economische onzekerheid, koopkrachtverlies en de stijgende prijzen van zorgpolissen. Dan de Telegraaf. Die beschouwt in zijn commentaar de Occupy-demonstraties hoe diffuus en richtingloos het ook mag lijken, feit is dat er inmiddels op meer dan 700 plaatsen in de wereld honderdduizenden mensen hun onvrede uiten over hun leefsituatie en over het perspectief. Dat schrijft de Telegraaf dus. Niet alleen de financiële wereld heeft de toorn van de demonstranten... over zich afgeroepen. Ook van de politieke elite moet men weinig hebben... want die heeft met de financiële wereld samengespannen. En laat het nou die politieke elite zijn die ons uit de ellende moet helpen. En er is haast geboden, vindt de Telegraaf. Anders kunnen de huidige protesten een voorbode zijn... van een langere periode van onrust en instabiliteit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Nou, Lenny Kravitz, 19 minuten over 11. Dit eent over Tillits, over Lenny Kravitz. Vanavond staat hij, in hoor concert is nog aan de gang. En zojuist waagde Kravitz zich in het publiek zelf. Hij trad rustig op. El Shabab, we gaan naar de hoorn van Afrika, het grensgebied... tussen de hoorn van Afrika en Kenia. El Shabab is een militie van moslimfundamentalisten... en die dreigt met een invasie in Kenia... De Islamitische Beweging in Somalië die reageert hiermee op een aanval... van het Keniaanse leger op Somalisch grondgebied afgelopen weekend. Koert Lindeijer, correspondent in Kenia. Goedenavond. Goedenavond. Waarom heeft Kenia dit weekend aanvallen gepleegd op Somalisch grondgebied? De militaire operatie in Somalië die heet Linda Inji. En dat is... Uh... Los vertaald in het Kiswahili betekent dat bescherm je land. Of zoals de minister van Buitenlandse Zaken Mozes Watangula vanmiddag zei... we hebben dit gedaan uit zelfverdediging. De toeristensector die was naar de ontvoeringen naar Somalië van twee buitenlanders in de afgelopen weken bezorgd geraakt over de ineenstorting van die belangrijke economische sector van het land. Uh, en enkele westerse ambassades, waaronder die van Nederland, die hebben inmiddels ook uh, voor bepaalde delen van Kenia een negatief reisadvies afgegeven. Zij hebben de afgelopen weken hard met de vuist op de tafel geslagen bij de Keniaanse autoriteiten. Verder, toen kwam er dus die ontvoering van twee buitenlandse hulpverleners. Toen hebben de hulporganisaties de afgelopen dagen bij de Keniaanse overheid gedreigd hun humanitaire activiteiten in Noord-Kenia voor de Somalische vluchtelingen op, uh, op te schorten. Weliswaar hebben er al eerder ontvoeringen plaatsgevonden uh, de afgelopen paar jaar in Kenia van bijvoorbeeld twee Italiaanse nonnen, ja. maar nu is het echt in het verkeerde chaos ge, uh, ge, uh, geschoten bij de Keniaanse autoriteiten. De maat is vol voor de Keniaanse autoriteiten. De vraag is nu, was Al-Shabaab inderdaad de afgelopen maand actief bij die geruchtmakende ontvoeringen van van die Franse en die Engelse vrouw in Kenia, he, ook nog gehandicapte vrouwen kennen dat, maar die twee toeristen die zijn wel naar het gebied gecontroleerd door Al-Shabab in Zuid-Somalië uh, gegaan. Ik denk dat we inmiddels die fase voorbij zijn, omdat Kenia gewoon zegt dat Shabab het heeft gedaan en dat vervolgens die dreiging van al shabaab is gekomen. Nu gaan we aanslagen uitvoeren in Kenia als wraak uh, op die uh, inval die Kenia heeft uh, uitgevoerd in uh, Somalië. Er moet, moeten aanslagen komen op supermarkten, op flatgebouwen en op de toeristensek Zegt Al-Shabaab. Je zou dergelijke bravado als nonsens uh, terzijde kunnen schuiven. Maar het feit is dat Al-Shabaab al heel lang in Kenia aanwezig is. Te lang heeft Kenia dat uh, gevaar uit Somalië genegeerd. Ja. Uh, en nu zitten ze er gewoon, ze zijn geïnfiltreerd ja. in het land en ze kunnen dus acties uitvoeren. Ja. Uh, nou is de, de vraag inderdaad uh, ho, ho, hoe groot die actie is van Kenia en Somalië. Is het een, is, heb je daar een beeld van? Wordt daar massaal met, met, met troepen binnengetrokken? Wordt er alleen wordt er gebombardeerd? Hoe moet ik me het voorstellen? Het is niet zo groot als in 2007 Ethiopië, die toen Somalië in, uh, introk... en rechtstreeks optrok naar de hoofdstad Mogadishu. Dat is niet het geval met Kenia. Uh, het gaat met veel machtsvertoon, gepaard, vliegtuigen, helikopters... Uh, veel, in ieder geval honderden manschappen uh, op de grond. Maar het is nog onduidelijk of dit het uitdelen van een stevige klap is als woede over die aanvallen, vermeende aanvallen door Shabab uitgevoerd in Kenia... of dat Kenia grotere uh, plannen heeft in, um, in Zuid-Somalië. En dat zou dan betekenen bijvoorbeeld de havenstad Kismayo innemen... de, de grote terroristenbasis van uh, Al shabaab of Ras Kamboni in het zuiden aanvallen. Voorlopig weten we alleen dat ze op ongeveer 80 tot 100 kilometer... Somalië zijn binnengedrongen, de Keniaanse troepen. En het is nog onduidelijk wat hun doel nu precies is. Ja, en dan even de vraag, was, is er daar veel toerisme inderdaad... waar Kenia belang bij heeft? Of valt dat mee? En is het maar een hele uh, kleine tak van uh, industrie, van de economie? Het is een van de grootste bronnen van inkomsten aan harde valuta... die op dit moment keihard nodig zijn vanwege de ho hoge olieprijzen... door de crisis uh, ja. in het Midden-Oosten. Er is een economische crisis. Dus uh, er valt niet verder te discussiëren of het belangrijk is of niet die sector. Die is heel belangrijk. Honderdduizenden mensen zijn... Uh, daar uh, werkzaam in. Bovendien het grote toeristenseizoen begint. Als het bij juli koud wordt, dan wordt het hier bloedheet. Dat is dus december. Dus we staan aan de vooravond van het toeristenseizoen. Uh, die twee uh, ontvoeringen die er zijn geweest, die zijn aan de noordoostkust van Kenia geweest, bij het eilandje Lamu. Dus alles ten zuiden daarvan. Mombasa, niet te vergeten de prachtige wildparken, die zijn nog steeds veilig uh, gebied. Maar vooral het hele dure toerisme hè, van ja. miljonairs die eilandjes vlakbij Somalië. Dat toerisme, dat dat komt niet in gevaar. Dat zeg ik. A, de toeristen zijn weggelopen en alle hotels hebben hun de deuren gesloten. Ja. Nou is de vraag: is dit alleen een operatie van Kenia solo, of wordt Kenia gesteund door andere Afrikaanse landen of andere landen ter wereld, de Amerikanen? Die zijn natuurlijk het meest belangrijke. Er zijn uh, nauwe militaire uh, relaties tussen Amerika en Kenia. Dus je kan je nauwelijks voorstellen dat Kenia dit op eigen houtje heeft gedaan. Uh, bovendien heeft Amerika regelmatig spionnenvluchten. Dus kleine vliegtuigjes boven Somalië. Ze hebben ook bewapende vliegtuigjes, ondermande bewapende vliegtuigjes. die ze nu en dan moordaanvallen uitvoeren op vermeende shabab-leiders. Daarbij worden ook onschuldige burgers uh, slachtoffers van. Maar Thank you Amerika is heel actief rond Somalië, maar niet met, uh, rechtstreeks met troepen. Ze laten het, uh, het karwei uitvoeren door in de eerste plaats Ethiopië en in de tweede plaats Kenia. De grote vraag is natuurlijk of Amerika het groene licht hiervoor heeft gegeven. Er zijn onbevestigde berichten van Amerikaanse vliegtuigen in de lucht die de Keniaanse uh, troepen zouden steunen. Maar het is toch uiterst interessant dat Somalië, een van de grootste terroristen van de wereld, uh, dat daar Amerika nu via de achterdeur... een belangrijke rol lijkt te gaan spelen via Kenia. en Maar ook via Ethiopië. Ze hebben net met Ethiopië ja. bijvoorbeeld een verdrag gesloten... dat daar een basis voor onbemande vliegtuigen uh, kunnen komen. Dus Amerika to is wel degelijk heel actief in de regio. Ja, tot slot, Koert, nog één vraag. Uh, El Shabab dreigt met een tegenaanval. Is dat een reële dreiging... Of is dat dan uh, nou gewoon uh, de verbale propaganda? Je weet dat ze vorig jaar uh, bij het uh, wereldkampioenschap uh, voetballen... een bom hebben laten ontploffen in Oeganda. Omdat Oeganda vredestroepen heeft in Mogadishu. Dat ging heel erg makkelijk. Gezien de aanwezigheid van Al-Shabaab hier in Kenia... lijkt het me heel wel mogelijk dat ze iemand bereid vinden... om een bom om te middel... Uh, te, te binden, een supermarkt binnen te lopen waar veel buitenlanders zijn, en daar die bom tot ontploffing te brengen, ja. in ieder geval. Is uh, de vrees daarvoor ten zeerste gegroeid in Kenia. Goed, Koert Linda, ja, dankjewel voor deze uh, belangwekkende informatie over een, een nieuwe spanningshaard, lijkt het in uh, Afrika. Goedenavond, Koert. R.E.M., Michael Stipe, zanger van R.E.M. Het nummer heet We All Go Back To Where We Belong. Het nummer komt uh, vandaag is vandaag uitgekomen... aan de lijn van de Volkskrant-popjournalist Gijsbert Kamer. Is dit een mooi afscheid van R.E.M.? Ik vind het wel een heel mooi liedje, moet ik zeggen. Ja, ja. Mooier dan wat er op het laatste album Collapse Into Now stond. Dat vond ik een beetje... Met je vlak allemaal. Dit vind ik wel heel mooi gemaakt. Ja. Een mooie, mooie tekst ook. En, uh, mooi melancholiek. Ja, mooi. Ja. Nou, ik heb toch maar twee regels dan even herhalen. I can taste the ocean on your skin. On your skin, ja. ja. That's where it all begins. Ja, nou, dat is toch mooi. En we gaan heel weer terug. mooi. En, uh, maar zo'n laatste regel ook van... Is this what you really want? Dat vind ik ook alweer, uh, alweer mooi raadsel. <laughs> nou, niet. Nu... Ja, zeg maar... Nou ja, dat is toch een mooie, mooie regel. Om afscheid mee te nemen, is wat what you really ja. want. <laughs> en uh, het is een afscheid. Het nummer komt wel op een, op een, op een, nog op een cd uit. Want, uh, over een maand komt er een soort verzamelcd waar nog een paar nieuwe liedjes op staan. En daar staat het ook op. Maar het is, het is er gewoon klaar nu. En dat is, maakt het ook wel weer een beetje droef nog steeds. Ja, want dit is echt het, uh, het allerlaatste nummer... Ja. Uh, dat R.E.M. ooit uitbracht. Hoe lang heeft het bestaan? Uh, nou, sinds uh, 1981. Dus 30 jaar. Ja... En als je dit dan hoort, heb je dan ook gevoelens van, uh, ja, uh, jammer, verdrietig dat ze ermee ophouden? Ja, nou, kijk, wat, wat, wat, wat, wat ik heel goed aan hen vond, is dat het, ze zijn heel geleidelijk aan zijn ze heel groot geworden. Dan zijn ze, hebben ze ze goed weten vast te houden. En ergens heb ik het gevoel dat ze ook wel wisten van... ja, wat moeten we nu verder nog, behalve gewoon voor ons lol nog muziek maken. Er, er, er, er gebeurde ook niet echt veel meer. En dat is een mooi moment ook dan om te stoppen. En dan kun je altijd nog over vijf, tien jaar weer eens besluiten van... nou, laten we weer het boel bij elkaar halen en een ja. grote tournee gaan doen. Nee. Dus het, uh, Ik verwacht eigenlijk niet, niet dat we helemaal van ze af zijn. Uh, Nee, ik denk dat wij dit nummer nog wel een keer gaan draaien, Gijsbert. Dat en, denk dat, ik ook, ja. en dat ook nog op de dag dat ook het bericht kwam dat ub Forty failliet is. Nou ja, daar gaan we nou, verder ook. Dat is niet ook... helemaal zo, begreep ik. We oh. nou, <laughs> zijn de Conga-speler en nog een, een, bla, een blazer zelf ook failliet. Maar niet de hele band, want dat komt niet in je voorstel, eerlijk gezegd. Maar dat goed. geld dat wij verdiend hebben, dat krijg je echt niet zo snel op hoor. Nee, nee. Okay. Internationale popmuziek was vandaag in het nieuws. Dankjewel, Gijs Wordt ja, Kamer. Oké, okay, graag gedaan. Ja, wij gaan uh, terug en uh, door in de studio uh, van het oog over uh, de NWO. Die afkorting zegt u waarschijnlijk niks. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Die stelt ieder jaar aan getalenteerde allochtone onderzoekers in staat om te promoveren. Vandaag werden 19 beurzen uitgedeeld. Een van die winnaars is Mo Moitaba. Abdul Roda, farmacieonderzoeker aan de Utrechtse Universiteit van Irakese Afkomst. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik moet eventjes zeggen wie er niet aan tafel zit. Dat is heel gek. We zouden Met z'n tweeën zouden jullie komen. Want ook Simran Gelral, zij is arts en uh, kankeronderzoeker aan het VU Medisch Centrum. Die kreeg vandaag ook die beurs. Zou hier ook aanwezig zijn. Maar ze is er niet, want vanavond vlak voor de uitzending werd zij opgeroepen voor een spoedoperatie. En dat is natuurlijk goed voor de patiënt. Ja, dat gaat zeker voor, uh, denk ik. Gaat altijd voor. Ja, en, en jammer weten. voor de luisteraar en voor ons. Maar goed, ja. jij zit er. Gefeliciteerd, ja, uh, mooi tabba, met uh, deze enorme prijs. 200.000 euro. Het ja. is niet Als je bedrag hoort, wat, wat denk je dan? 200.000 euro? Ja, het is een uh, enorm bedrag Ach. en uh, het biedt veel van mogelijkheden natuurlijk. Ja. ja, zeker. Het is de bedoeling dat je daarmee gaat uh, uh, promoveren in de farmacie, hè, want dat is je vak, je werkt aan de Universiteit van Utrecht. Ja. Je moest jezelf Inschrijven om voor deze beurs voor uitsluitend allochtone studenten in aanmerking te komen. Ja. Heb je een moment getwijfeld om je in te schrijven? Nee, absoluut niet. Um, kijk, in principe, je wordt eigenlijk voorgedragen door een uh, hoogleraar die vindt dat je wel wat in je mars hebt. Um, en dan uh, kun je inderdaad een, uh, um, een formulier invullen. Um, om je ja, ervoor aan te melden. Maar je en... hebt geen moment getwijfeld vanwege het feit dat het alleen voor allochtone studenten was. Het is toch een vorm van positieve discriminatie. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, heb, uh, ik ben hier nu al een uh, aantal maanden mee bezig. Ja. Uh, maar vandaag is de eerste keer dat mensen mij daarop dat... aanspreken. <laughs> ja, ik heb er totaal niet aan gedacht dat het echt positieve discriminatie is. En kijk, als je erover nadenkt, dan zou ik dat inderdaad wel kunnen indenken dat mensen dat vinden. Aan de andere kant, het stimuleert natuurlijk de diversiteit in de samenleving heel erg. En ik denk dat dat uh, ja, heel erg belangrijk is uh, in de samenleving om diversiteit te stimuleren. Ja, dat sowieso. En de gedachte erachter is ook dat allochtone onderzoekers, hè, Jij komt uit Irak, je bent op je zevende jaar met je ouders uit Najaf, Irak, naar Nederland gekomen. Ja, klopt. Dat allochtone onderzoekers een steuntje in de rug extra nodig hebben. Heb jij dat idee ook? Nou, ik denk dat je, om, die te om die vraag te beantwoorden moet jij kijken naar de uh, historie van mozaïek. En die is in 2004 opgericht. Zo, zo heet de instelling, hè? de, ja. zo, heet de prijs. zo, Precies, ja. Um, en toen hebben ze dit opgericht omdat ze een onderzoek toen hadden gedaan... om te kijken naar uh, het aantal allochtonen die uh, hogerop uh, komen en naar de instroom van allochtonen. En dat bleek dus dat er een hele scheve verhouding is, waarbij heel veel instroom is van allochtonen binnen universiteiten. Ja. Maar wanneer er wordt gekeken naar mensen die ook daadwerkelijk dan gaan promoveren, dat daar heel weinig allochtonen bij zitten. Ja, ja. En de, vaak is daar de reden van dat mensen toch niet de netwerken binnen de universiteit uh, kennen. Um, en waardoor, waardoor ze dus toch niet uh, eraan toekomen uh, om te gaan promoveren. En, terwijl ze wel juist het talent hebben. En uh, dat het dus eigenlijk wel heel erg zonde is. Ja. Hoe, hoe komt het, denk jij? Hoe verklaar jij dat uh, allochtonen wetenschappers dat netwerken niet zo beheers. ons tegenwoordig een Nederlands werkwoord. Ja. Ik werk, netwerk, jij netwerk. <laughs> Hoe komt het dat jullie minder netwerken dan wij? Heeft het te maken met borrels? Bijeenkomsten? Lobbyen? <laughs> nou ja, ja. Het meeste het meest, uh, wordt genetwerkt inderdaad tijdens dat soort gelegenheden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Um, Drink jij een borrel wel? Nee, ik ben zelf moslim en ik drink dan daarom ook geen alcohol. Dat zou dus een, een verband zou, kunnen zijn? zou een, een verband kunnen zijn, inderdaad. Uh, maar er zijn genoeg gelegenheden om toch mensen te, te leren kennen. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat um, vooral, denk ik, dat is misschien meer in het verleden dan nu. Want nu zijn, zien mensen steeds meer in dat we echt in een multicultureel samenleving wonen. Uh, dat mensen gewoon wat meer vertrouwd zijn met het werken, met autochtonen. En daardoor ook makkelijker omgaan met elkaar en uh, elkaar ook meer gunnen. Mm -hmm. En er uh, is altijd een gunfactor. En als die gunfactor er niet is, dan uh, kun je hoog en laag springen. Maar dan bereik je het niet. Mm. En, maar die zo, gunfactor is er vandaag wel helemaal, hè? Die, die gunfactor <laughs> was vandaag helemaal optimaal, natuurlijk. Uh, ja, en, en uh, dat soort gunfactoren, die uh, stimuleren het... om uh, er meer diversiteit ook in uh, hogere rangen te uh, krijgen... En ja, dat, mensen die dan hogerop zijn... die kunnen dan weer uh, meer gunnen aan uh, allochtonen. Ja. Uh, je bent farmacieman. Ja. Wat voor wetenschappelijk onderzoek doe je en wil je gaan doen? Waarin wil je promoveren? Ja, ik doe onderzoek naar uh, ontstekingen in de longen. Uh, misschien als het u zegt, COPD. Uh, ja. Een longziekte, uh, ja. Precies, ja, longziektes uh, waarbij ontstekingen zijn dus in de longen. En uh, ik, kijk, uh, ik ben eigenlijk op zoek naar een nieuw geneesmiddel. Um, dus we hebben een aantal stoffen waarvan we denken, die hebben echt goed potentieel. En ik ga dan vier jaar tijd kijken of ze echt kunnen ontwikkeld worden tot een geneesmiddel uh, voor dat soort ziekten. Wat is de kans dat het je gaat lukken? Doe eens een prognose in die vier jaar. Nou, We hebben zes stoffen. Um, ik verwacht dat ik binnen één jaar van de zes al één heb geselecteerd. En uh, daarmee moet ik dan verder gaan in, uh, in dieren. En maar ook uh, met menselijk materiaal. En naar... Spannend, man. Ja, zeker. Spannend. Uh, zeker als je bedenkt hoe ernstig die ziektes zijn. Ik bedoel COPD uh, bijvoorbeeld. Uh, in 2020 zal dat de derde reden zijn van het doodgaan van mensen... Uh, door dat ziekte, dus. Dus het is een uh, zeer serieus probleem. En uh, ja, als je daar een geneesmiddel voor kunt ontwikkelen, dan zou dat prachtig zijn, natuurlijk. Ja. Um, ben je nou bang dat je een stempel krijgt uh, moshaba-onderzoeker, die omdat hij allochtoon is. Dit promotieonderzoek heeft kunnen doen? Nee, totaal niet. Kijk, um, ik heb bijvoorbeeld gewerkt in een ziekenhuis en ik heb daar verteld dat ik Moaekbeurs heb aangevraagd. En het eerste zeggen ze: wauw, dan ben je echt getalenteerd um, als je dat kunt krijgen. Ze, zullen niet, ze hebben niet gezegd van hey, je bent een buitenlander, ja, daarom krijg je het. Ik heb alleen maar uh, van mensen die in de journa journaal werken... Uh, de, de, ik... Alleen de journalisten alleen de journalisten, met opmerkingen ja. Over ja. die positieve discriminatie. Ik heb het vandaag uh, twee keer gehoord en twee keer van uh, journalisten. journalisten. Ja, heel raar is dat... Uh... En wetenschappers denken helemaal niet zo. Ik heb, ja, nee, maar ik... de vraag is toch niet gek, Morstaba? dat wij die vraag stellen? Als je um, zou denken dat het inderdaad puur is omdat ik een buitenlander ben... Um, en dus totaal niet te maken heeft met mijn talent... of uh, met mijn achtergrond, dan is dat misschien geen gekke vraag. Natuurlijk is deze beurs alleen voor buitenlanders. Er zijn natuurlijk ook beurzen voor autochtonen. Die zijn er zeker. En Het is dus een beurs die diversiteit uh, stimuleert. En ik denk dat we, uh, het wanneer het moment komt dat die beurs overbodig is... dan bewijst eigenlijk Mozaïek hoe nuttig het was. Want dan is er dus diversiteit. En dan is die beurs dus ook niet meer nodig. Ja. Dus eigenlijk is deze beurs... Een tussenfase. Het is een uh, prachtig initiatief, als ja. ik uh, het zo mag noemen. En ik denk dat uh, heel veel mensen uh, hier heel veel uh, goede zaken mee kunnen doen. En uh, ja, diversiteit is heel erg belangrijk voor Nederland. Kijk maar naar de Gouden Eeuw, waarbij diversiteit ook heel erg belangrijk was. En uh, steeds als er diversiteit is, dan zie je dat er groei is. En uh, zo'n mosaicbeurs zal dat zeker stimuleren. Ja, jonge farmacieonderzoeker. Hoe oud ben je? Ik ben 26 jaar oud. 26 jaar die de komende vier jaar wellicht hele grote resultaten gaat boeken. Ik hoop het. In het geneesmiddelonderzoek naar de ziektes COPD. Ja. En ik wens je daar ontzettend veel succes bij. Een ja. uh, mooi verhaal. Ja, dank u wel. Als ik mag afsluiten met. Uh, ik wil heel graag mijn ouders bedanken. Uh, en mijn broer en zusje. Uh, Shokranjazir en Omei Waleh. Ommei die. Um, Lennon gelet. Hoe Mooi. Een Iraakse Nederlander in de Oogstudio. Ik ben een Nederlandse Irakees. Een Nederlandse Irakees, zo zeg je het zelf, ja? ja? Een Nederlandse Irakees, die in het Arabisch ook zijn familie bedankt. Ja. was er genoeg om jou hier te hebben, Marsterwein. Ja, heel erg bedankt. Het is heel leuk. <tied> <tied> <tied>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 ja, Thomas Dutron met het nummer Demain uh, Morgen. Uh, Thomas Dutron, zoon van Jacques Dutron en François Hardy. Dat u het maar weet in dit morgen. We gaan naar Hotel Metropool in Brussel. Daar zijn de komende dagen tientallen topnatuurkundigen... Van, van over de hele wereld bijeen... om de stand van zaken in de natuurkunde te bespreken met elkaar een van de natuurkundigen daar aanwezig natuurkundige is, uiteraard... de president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen... en vooraanstaand natuurkundige Robert Dijkgraaf. Goedenavond, Robert. Goedenavond. Goedenavond. U bent al in Brussel en u komt, als het goed is... net uit een uitvoering van het toneelstuk Kopenhagen... waarna u ook nog een debat mocht leiden. Uh, ja, heeft dat... dat was heel bijzonder, want ja? die, uh, die uitvoering die werd uh, gespeeld... door uh, twee Nobelprijswinnaars... Oké, okay, en dat stuk heeft alles met natuurkunde te maken, dat stuk Kopenhagen? Ja, dat gaat over uh, de onzekerheid. Het gaat over uh, de interactie tussen twee grote natuurkundigen, Boor en Heisenberg. Het gaat over het, uh, eigenlijk het ontstaan van de atoombom. En uh, ja, dat brengt je toch ook weer in contact met die geweldige geschiedenis... Uh, die de natuurkunde natuurlijk de afgelopen honderd jaar heeft gehad. Ja, die conferentie waar ik het over heb, die heet de Solvay-conferentie. Het is er een met een bijzondere traditie, die begon in 1911. Wat was een eeuw geleden de aanleiding voor die conferentie? Ten eerste was het heel bijzonder dat uh, eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis... natuurkundigen uit de hele wereld bijeenkwamen. En dat ook nog eens een keer op uitnodiging van een groot industrieel, Ernest Solvay. Die voelde van ook al was die wetenschap allemaal heel erg toepasbaar... dat men ook de tijd moest hebben om diep na te denken over de grote problemen. En toen dacht men na over, ja, eigenlijk over de kwantumtheorie. Die was door Max Planck in 1900 als eerste eigenlijk bedacht. En zo rond 1911 was iedereen eigenlijk alleen maar heel erg in de war... Uh, daarvoor hadden we ook nog Einstein gehad met zijn relativiteitstheorie. Dus het was een, een, een periode van maximale verwarring... en heel veel redenen dus om met elkaar bij elkaar te komen... en zogezegd het universum even door te spreken. Ja, en wie waren er allemaal die eerste keer in oktober 1911? Ja, dat waren de... Dat waren 22 uh, natuurkundigen. Daar zaten al eigenlijk alleen maar grote namen bij. Als je nu kijkt dan allemaal of ze hadden al een Nobelprijs of ze kregen er een. Of uh, Marie Curie uh, die erbij was kreeg dat jaar zelfs haar tweede Nobelprijs. Curie Einstein uh, vanuit Nederland uh, grote namen als Lorenz Kamerling Onnes. Die net dat jaar supergeleiding had ontdekt. Ja eigenlijk alleen maar sterren. Ja, en dat was allemaal op initiatief van die meneer Solvay. En die naam zegt mij alleen iets van Solvay Duver. Is, is die naam van dat ja, bedrijf dat, dat, dat lang het. in Nederland heeft gezeten ook... Uh, Komt dat van hem af? Ja, het is een... Uh, hij heeft natuurlijk uh, met de ontdekking eigenlijk van soda... heeft hij aan het begin gestaan van een enorm uh, chemisch concern... wat wij inderdaad in Nederland ook een, een beetje kennen... En bijzonder is dat die familie, die Solvay-familie, eigenlijk nog steeds deze congressen beheert. Ze zaten ook vandaag allemaal prachtig op de eerste rij bij de uitvoering. En het is dus eigenlijk vanuit de filantropie van deze familie dat deze congressen zijn georganiseerd. Dat is vanaf 1911. Iedere paar jaar gedaan. En als je die groepsfoto's van die congressen ziet... dat zijn soort klassenfoto's, maar dan eigenlijk alleen maar met uh, wereldberoemde natuurkundigen... dan zie je eigenlijk de geschiedenis van de wetenschap... de laatste honderd jaar prachtig in beeld. Ja, ik kijk naar een zwart-wit foto... waarop onder andere ook Einstein te zien is. Hè? Die eerste conferentie in oh. oktober 1911. Ja, als een jonge man. Hè. Einstein die uh, was uh, toen uh, nog heel jong en die scheef ook achteraf dat hij, uh, geloof ik, uh, die eerste conferentie niet eens zo gewaardeerd had, want mensen begrepen toch niet helemaal waar het precies om ging. Het was toen ook nog wel een soort generatiewisseling. Uh, maar als je daarna de foto's van de volgende conferenties bekijkt... dan staat Einstein er eigenlijk altijd op. En dan zie je hem langzamerhand wat ouder worden. En uiteindelijk is hij natuurlijk de oude wijze man. Nee. Uh, dus uh, het is echt wel de geschiedenis die echt voor je ligt. Nou, had u erbij willen zijn eigenlijk in 1911? Fantaseert u daar wel eens over? <laughs> nou ja, het is natuurlijk als je terugkijkt dan zeg je van... wat was dat een geweldig spannende tijd. Uh, moet het geweldiger zijn om daarbij te hebben gezeten? Maar als je dan de verslagen leest van die conferentie... daar ging het er eigenlijk nog redelijk bedaagd aan toe. En eigenlijk leek men nog niet eens zo door te hebben... Uh, hoe spannend de ontwikkelingen waren. En misschien zie je dat eigenlijk alleen maar... honderd jaar later echt goed. En leven wij nu ook in een tijd waarvan men over 100 jaar weer zegt van... goh, ik wou dat ik in 2011 erbij was geweest. Ja. Zegt u daarmee ook dat u niet verwacht... dat de komende dagen op die conferentie... er grote nieuwe inzichten door deze topnatuurkundigen... zullen worden aangedragen? Nou, ik weet het niet. Ik denk het wel. Maar ik denk dat het lastig is om op het moment zelf te zien... dat het de eerste stap is in uh, eigenlijk een grote lawine die uiteindelijk gevormd wordt. Maar als je toch kijkt uh, waar we nu over praten... op dit moment worden in CERN de meest spannende deeltjes-experimenten gedaan. We hebben laatst weer gehoord over die neutrino's. Dit jaar is de Nobelprijs gegaan naar de versnelde uitdijing van het heelal. Uh, we zijn erachter gekomen dat we 96% van het heelal... Niet kennen. Dat bestaat uit ene vorm van energie die we gewoon helemaal nog niet thuis kunnen brengen. Dus de onderwerpen liggen wel dik opeengestapeld. Of we onder... daar echt een heel nieuw spannend inzicht in krijgen, dat is natuurlijk maar de vraag. Nou, precies. En dat is het feit dat je er nu helemaal op het moment dat je er middenin zit, niet tegelijkertijd boven kunt hangen. Uh, maar ja, wat... vandaag dat. Uh, ja, ja sorry. sorry. Ja, ik had nog één vraag. Namelijk wat, ik, wat me wel opviel, in de programmering van deze conferentie wordt een thema besproken de komende dagen dat ik vrij gedurfd vindt, uh, in de mate van zelfkritiek die daar uitspreekt. Namelijk, er wo zal worden gesproken over het nut van nutteloos onderzoek. Ja, sterker nog, daar beginnen we mee morgen. Oh ja? Met een zeer gedistingeerd gezelschap. De koning is erbij en de, de minister-president. En ik denk dat dat de visie was die Solvay 100 jaar geleden had. Als we nu concentreren op de wezenlijk diepe vragen vragen waarvan je in eerste instantie denkt van... wat is daar nou godsnaam het nut van? Ja. Dan zien we uiteindelijk enorme consequenties. Die kwantumtheorie waar men toen helemaal niet een vingers op wist te leggen... en waar dat toneelstuk vandaag ook over ging... die beheerst nu meer dan 50% van alle industrie. Iedere chip, iedere laser, iedere telefoon... is helemaal 100% afhankelijk van diezelfde wetten van de kwantumtheorie waar men toen met 22 man rondom die tafel in hotel... Met en nu valt de verbinding met uh, Brussel weg. Bent u er nog? N nee. Robert Dijkgraaf valt weg. Terwijl die net middenin een mooi betoog was... over het thema het nut van nutteloos onderzoek. Want ja, je kunt nog zo uh, nuttig, met nuttig onderzoek bezig zijn. Je kunt er niet tegelijkertijd boven hangen. En daardoor kan de indruk ontstaan dat het nutteloos onderzoek is. Robert Dijkgraaf... Dank u wel. En dan ga ik door met de 5 voor 12. Van mij. Het is 5 voor 12. Ja, de hoge goudprijs. Die lijkt een nieuwe Gold Rush voor te brengen. In Californië zijn er plannen om een paar oude mijnen uit 1849 opnieuw te openen. En ook in Australië wordt er driftig naar goud gepand, zoals dat heet. Zou dat ook iets zijn voor Nijverdal? Jawel, Nijverdal. Goedenavond Frits Korver van de historische kring Hellendoren-Nijverdal. Ja, goedenavond. goedenavond. Want Nijverdal, daar heeft een heuse goudkoorts geheerst, hè? Dat klopt. Wanneer? Uh, nou, aan het begin van de vorige eeuw. Er is een spoor ingegraven in rond 1880 van Zwolle naar Albelo, Het was door de Salans Heulgerug. Ja. Daardoor is een soort ravijn ontstaan. Met prachtig mooi geel en glimmend zand. Ja, ik heb wel eens in dat treintje gezeten, mooi treintje. Ja, ja. Maar in dat gelige zand, daar zit natuurlijk het verhaal van het goud. Daar zit het verhaal van het goud. Vertel eens. Dat waren uh, een van de 19e eeuw twee Zuid-Afrikanen. Het was toen de Boerenoorlog. Die zullen hier wel geweest zijn om uh, fondsen te werven. Ja. En die reden daar ook door en die zagen dat zand zo mooi glimmend op die stijle heuvel, waar het toen nog was. En die zeiden, god, er komt best goud in zitten. Met dat verhaal zijn ze kennelijk in Den Haag aangekomen. Want in 1901 werd er ineens naar goud gegraven in de berg. Eerst een uh, paar proefstukken. En uh, blijkbaar was er toen zoveel gevonden... dat het wel de moeite waard kon zijn. En in 1902 is er een concessie aangevraagd... voor het goudveld Erika... En dat is het goudveld rond het spoor in de gemeente helmdoorn nijverdal Ja, of er toen gesjoemeld is met de monsters, dat zul je natuurlijk nooit weten. Hoe lang is er naar goud gegraven daar? Nou, misschien een half jaar. Een half jaar, rond 1901, 1902. Een ja. half jaar lang, door hoeveel mensen? Door, ja, door drie mensen. Door drie mensen is er een half jaar gegraven. Ja. En, door... wat was, en wat was de opbrengst? 0,0. 0,0. Na een half jaar was de goudkoorts van Nijverdal over. Oh, dat is alweer weer over. Mag ik ja. u zeer bedanken, Frits Korver... van de historische kring Hellendoor-Nijverdal? Oké, okay, graag gedaan. Dag. Oké, okay, dag. Ja, vanaf middernacht, en dan ga ik maar gewoon even door... want we zitten tegen twaalf en als het goed is... gaat er binnen nu en zes, zeven minuten... gaat er in Israël een gevangenenrouw plaatsvinden. De Israëlische soldaat Gilad Shalit... Zal worden geruild voor Palestijnse gevangenen. Het moet om 12 uur beginnen. Anki Regges, journalist in Israël, correspondent ook voor Met het Oog op Morgen. Goedenavond. Goedenavond. Gaat de ruil echt door, Anki? Ja, ja, ja. Heel veel spanning en emoties hier. Maar het laatste obstakel dat is nu ook weggenomen. Want zojuist is bekendgemaakt dat het Hooggerechtshof in Israël. het beroep dat aangetekend was door een aantal families van terreurslachtoffers. Uh, ...heeft afgewezen. Dus nu kan de Salib-deal echt, uh, echt doorgaan. En uh, er werd ook gezegd bij het hoge rechtshof dat ze bang waren... ...dat iedere verandering het leven van Gilad Salib uh, in gevaar zou kunnen brengen. Dus uh, de petities zijn afgewezen. De petities zijn afgewezen. Dat betekent dat het om twaalf uur... ...dat betekent over vijf en minuut begint. Waar gaat het plaatsvinden? Ja, het begint dus vannacht in ieder geval met het met de voorbereidingen, het, het klaarmaken van alle uh, geval, Palestijnse gevangenen. En dat zijn er 1.027. Maar uh, in dit geval worden er vannacht dus 477 uh, Palestijnse gevangenen uitgewisseld voor de Israëlische soldaat Eliad Salit En hij gaat dus eer, hij gaat pas morgenochtend omstreeks zes uur. Komt hij uit de Gazastrook naar de grens met Egypte? Daar wordt hij opgewacht. Door, eh, waarschijnlijk door een aantal Egyptische officieren, misschien ook door het Rode Kruis. En dan moet hij zo snel mogelijk, op het moment dat hij dus op Egyptisch grondgebied is, dan wordt er gebeld en dan laat Israël eerst de 27 vrouwelijke gevangenen vrij. En als die dan vrijgelaten zijn, dan wordt uh, uh, die lapsalid. Via Egypte, met een klein, ja het is maar een klein stukje, maar toch een minuut of tien of vijftien. En dan wordt hij weer teruggebracht naar Israël door een, bij een Israëlische grensovergang. En dan, als hij dus een Israël is, dan moet hij daar wachten. Dan wordt hij ten eerste wordt hij natuurlijk medisch onderzocht en uh, natuurlijk ook een uh, geestelijk onderzocht. Maar heel kort. En dan begint dus eigenlijk de, ook de terugkeer van de Palestijnse gevangenen. Ja. En, en, ja, een deel gaat dus naar Egypte en naar Gaza, ook naar het buitenland worden ze dus gedeporteerd. Maar begrijp ik dus dat het een gevangenenruil is van 1027 tegen 1? Ja, dat is het. En, maar als je, dat ja, als je dat tot je door laat dringen, 1027 tegen 1? Ja, dat is, uh, dat is wat ook een heleboel mensen niet begrepen hebben, dat er zoveel gevangenen uitgewisseld moeten worden voor één Israëlische soldaat. Van de andere kant wordt er hier ook gezegd, ja, het leven in van één mens in Israël is uh, inderdaad uh, meer waard dan, dan al die duizend gevangenen. Uh, ik, heb zelfs, ik was vandaag de hele dag in Ramallah om de, de sfeer bij de Palestijnen te, te peilen. En die zeiden, ja, het is een gelukkige mensen in Israël... Dat, uh, dat ze zo belangrijk zijn voor het volk en voor de regering... dat ze daarvoor 1.027 gevangenen uitwisselen. Ja, en dat was de stemming die jij proefde in Ramallah. Dus morgenochtend, zo tegen zessen, zal, als alles goed gaat, zal Gilad Shalit... Uh, uh, van de Gazastrook naar Egypte worden vrijgelaten. Dat is dus wat, als er niks misgaat, zo zal het gaan. Ja, en dan meteen daarna dus weer Israël binnengebracht worden... en dan wordt hij naar een, een, een, een militaire basis ja. gevlogen in het midden van het land. En daar zal hij dan voor het eerst zijn familie na vijf jaar en vier maanden uh, ontmoeten. En daarbij ook uh, premier Netanyahu zal erbij zijn, de chef Staf en de minister van uh, Defensie. Spannend, en dan, spannende ja, uren. Absoluut. Het is absolute ja, spanning en span... heel veel emoties aan beide kanten. Dankjewel je wel, Ankie uh, Dit was het oog voor vandaag. Morgen uh, zit hier natuurlijk, zoals u gewend bent op de dinsdag, Mieke van der Weij. En ik bedank u voor het luisteren. En zo direct na twaalfen, Casaluna. Wat ik nog zou zeggen had, een sigarette. En een laatste glas in steen.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 De en honger bedreigen miljoenen levens in Afrika. Noodhulp is noodzaak, maar een structurele oplossing helpt langer. Wilde Gansen helpt Keniaanse gezinnen de droogte te overwinnen. Doet u mee? WildeGansen.nl Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland. De 600 buitenlandse kantoren van de Rabobank zijn stuk voor stuk lokaal geworteld.